Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, Op TV. Op TV, radio en internet. ZFM met nu, Alternative FM. Ja, en wat ik dan al zo leuk vind, is dat er dan van die twee van die pingels euh, zitten. Dan denk je van hebben wij dan een reclamebedrijf euh, wat, euh, wat nog ons sponsort? Ik zou het eigenlijk niet denken. Ik weet het ook eigenlijk wel zeker dat ze het uh, niet doen. Zeker als je bijvoorbeeld ook ethereal gaat draaien. Ja, dan uh, maak je niet zoveel vrienden. Alleen maar bescheiden vrienden die het uh, heel erg leuk vinden. Mooi gaaf want ik zeg het nogmaals. Zitten ze of spelen ze in uh, Duiker. Zitten ze, staan ze in Duiker. En dan gaan ze dus het dak proberen eraf uh, te halen. In dit tweede uur weer aandacht aan de vierde voorronde van de Rob Agda Wordt. We kijken hoe ver we zitten met onze tijd. Hebben we nog tijd over? Dan zit er natuurlijk ook nog ruimte voor andere werkjes van groepen en bands. En misschien ook van muzikanten die eraan beginnen te komen. Want dat zijn er nogal wat. Um Getuigen mijn uh, tripjes van vorige week donderdag en zaterdag. Dat uh, mag, ik toch wel, uh, mag ik toch wel eigenlijk wel zeggen. Als je dan ziet en hoort wat er dan allemaal nog rondloopt in Nederland. Kees Mayfield. Als je een vriend van hem bent op Facebook. Nou die heeft er een hele discussie aan o, opgehangen. Want het is volgens Kees... Uh, helemaal niet. Uh, in evenwicht. Het buitenland uh, schijnt uh, wat dat er gaat, uh, meer in de belangstelling staan dan onze eigen Nederlandse artiesten. Terwijl uh, talent eigenlijk volgens Kees Mayfield gewoon voor het opraap ligt. Overigens, ik deel zijn mening ook. Dus wat dat er gaat, is het niks nieuws onder de zon. Het, uh, het lijkt wel alsof we gewoon vergeven worden met allerlei popstars. Uh, wat, is het, uh, wat heb je nog meer van die bende? X-Factor. En dan heb je ook nog eens The Voice of Holland. Ja, het zijn allemaal van dat soort benamingen. Maar dat uh, een hoop van dat soort uh, Competities niet aan mee En zeker niet de competitie uh, waar ik dan Nog uh, deel van uitmaak Dat zijn dan de Rob daar wordt en een wat groter Verband, de grote prijs van Nederland Daar wordt toch wel echt serieus gekeken Naar uh, wat kunnen de muzikanten En dat is niet alleen maar even een simpel nummertje zingen. nee je moet ook zelf Een nummer in elkaar schroeven Nou dat hebben ze denk ik bij Trip Trigger Denk ik ook wel heel goed begrepen Ik zei het al aan het eind van het uh, Eerste uur uh, maakte ik de opmerking dat de bassist Björn van de Ploeg ook deel uitmaakt van deze band. Trip Trigger dus! waren ze dus de mannen van, uh, van uh, de trip trigger was dat. Uh, <laughs> je bent zo in één keer helemaal afgeleid. En zij waren dus uh, degene die uh, het, uh, het spits afbeten van de tweede helft. Zoals gezegd maakte Bureau van de Ploeg deel uit van deze band. En hij is normaal gesproken één van de vijf uh, ondernemers uh, van Ethereal... Tegenwoordig is het een vennootschap onder firma. Ja, geloof het of niet, maar ze, ze hebben er, er een uh, bedrijf van gemaakt. Maar dat uh, kan ook niet anders. En er wordt ook gewoon gewerkt met notulen en al dat soort dingen meer. Het uh, was dan ook zo dat uh, bij Trip Trigger ook uh, nou, behoorlijk een deel van de band Ethereal uh, daar stond. Uh, vier uh, stuks stonden er uh, met één op het podium en drie in de zaal. Dat uh, maakte het uh, toch wel uh, eerlijk gezegd een stukje interessanter door. Natuurlijk had ik ook een gesprek met de leden van Trip Trigger. trigger! Nou, dan moet ik het wel. Dat trip. De, yes. Die zit hier naast mij. Trip uh, Trigger, die zit hier naast mij. Uh, we beginnen even met de, de drummer, Paul. Ja, uh, ja het is... Uh, Nederlanders willen altijd alles in een hokje doen. Maar volgens mij is dat voor jullie niet in een hokje te stoppen. Denk ik. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Uh, de invloeden. Uh, heb je uh, überhaupt iets? Uh, ja, wij, wij halen de invloeden eigenlijk uit uh, dingen zoals Yes, Tool, Pork Tree, een beetje de progressieve kant. En we houden wel van een beetje commercieel, dus dat, dat de mensen ook wel wat ermee kunnen. Ja. Wat zeg je? Heel open. Heel open. Ja, nee, als ik, als ik er zo naar luister, dan uh, ja, met name uh, jouw werk, uh, Erik. Ik, ik, ik heb zo'n beetje het idee dat je een beetje bepalend bent, want... Uh, er zitten dus, dat je bepalend bent, uh, want er zitten zoveel dynamische uh, stukken in en eigenlijk ook wisselingen in. Ja, nou ja, feitelijk is het zo, ik, ik speelde pas sinds september in, dus alle nummers uh, die we speelden, die waren al geschreven voordat ik erin kwam. En daar heb ik de toetsenpartij uh, eigenlijk overheen gemaakt. Dus bah, wat dat betreft, uh, ja, denk ik. Het is, het is wel heel apart, want uh, je, je denkt, nou, het gaat de ene kant op, maar het gaat totaal de andere kant op. Ja, gut, ik weet ook niet hoe we dat doen. Maar... Creatief heet dat, hè? Creatief. Ja, ja, ja, nou, jij bent, jij bent de stand-in, want normaal gesproken uh, zit je er niet bij. Maar Hoe zijn ze in jou gekomen? Uh, nou, ik ken Paul van een ander uh, project uh, waar, ik, uh, waar we samen gewerkt hebben, met veel plezier. Dus, uh, en toen ik hoorde dat uh, Joost, een uh, eigenlijke zanger, uh, wegging toen dus zei ik tegen Paul aan de keukentafel: "Zo, nou, uh, als je nog een zanger zoekt, dan uh, biedt hij me wel aan. Ben je nu een echte opvolger van uh, de show? Nee, de ja, zanger? nee in, uh, in juli komt uh, Joost weer terug en dan uh, ga ik weer weg. Dan moet ik weer uh, mijn eigen ding doen. Uh, goed, maar het, het, het, het is wel heel erg speciaal dat er ineens zo weer ineens een, uh, een muzikant ineens zijn beter nemen. Ja, inderdaad, dat, uh, Maar ja, we moeten toch door, hè? Dat uh, ja, vernieuwend zijn, dat zo, uh, ja. Dat is... Uh, Sarsheim Kevin. Ja? Dat is wel een, uh, volgens mij een beetje een speciale plaats lijkt me wel eens een beetje. Uh, ja. Rock City, wordt er gezegd? Je... Ja, nou, dat, daar ben ik trots op. Uh, <laughs> er zijn een hoop bands inderdaad. Uh, we hebben een leuk podium daar waar uh, bands ontstaan en kunnen spelen. Dus dat is wel uh, goed. Uh, Noemen ze een uh, dwarsstraat uh, wat er is ontstaan in Sasheim dan? Ja, een uh, aantal mensen van Ethereal komen uit die omgeving. Uh, ja, we hebben, ik heb vroeger hier met DNA Rob Agda gespeeld, komen ook uit Sassenheim. Uh, ja. ja, er zijn heel veel bands, ik, uh, ik weet ze nu even niet op te noemen. Maar... Dus er zijn er al heel wat uh, geweest, zeg maar. Ja. Ja. Uh, nou ja, het, het, is, uh, het is de vierde voorronde. Ik ga weer even naar jou, Imen. Uh, het het, het, het, er zit wel een sfeer in, heb ik een beetje het idee. Zo'n laatste voorronde. Ja, de, de sfeer is te gek. Het publiek helemaal, deed helemaal mee en enthousiast. En, uh... Ja, was kikken. We hadden heel veel energie uit het publiek en uh, vond het vet. Ja. Had je ook, uh, Paul, het idee uh, vanaf uh, moment 1 dat jullie er ook stonden? Ja, zeker. Het knalde echt als een malle een in en het ging gewoon los. Ja, ja. en uh, merkte het aan elkaar gewoon. Iedereen die, die stond blijkt ook gewoon te springen en te, te knallen zijn beest. Dus uh, ja. ja uh, nou ja, is het zo? Uh, jullie zijn misschien niet zo lang bezig of? Zijn jullie er een tijdje bezig, Kevin? Uh, we komen in principe uit eind 2007. Toen is het allemaal een beetje begonnen. En uh, ja. ja, we hebben ondertussen Erik inderdaad erbij gehad. En uh, ja, het, ja, eind 2007 eigenlijk. Ja, uh, wat het, is, is, is, het, het, het bestaat dus al, uh, al weer een tijdje. We zijn al vier jaar weer bezig. Ja. ja. ja. Um, ja highlights? Hebben jullie ook uh, al uh, wat uh, leuke optredens uh, inmiddels al gedaan? Uh, even kijken hoor. Wat zeg je? Ja, we hebben ooit de Battle of the Bands gewonnen, dat is een bandwedstrijd uit, uit onze regio. Ja, we hebben nu uh, staan we in de finale van Poprijs Holland-Rijnland. Die uh, finale is 26 maart in splots. En uh, ja, we hebben toch wel open hoop, uh, hoop gespeeld nog. Dus dat, uh, ja. Maar normaal doen we niet heel veel wedstrijden, maar een ja, speciale wedstrijden vind ik we het toch wel leuk om aan mee te doen. Want uh, voor jou, uh, Erik, patronaat heeft natuurlijk wel nog een uh, bepaalde uitstraling, denk ik. Een goede wat voor uitstraling? Een goede uitsnaling. wat we naam. Ja, zeker. Ik was er nog nooit geweest, maar uh, ik ben positief verrast. <laughs> uh, afsluitende vraag: Ik, uh, ik stel hem, uh, ik stel hem aan, uh, aan, uh, aan jou, Kevin. Waar kunnen jullie je vinden? Uh, www.triptrigger.nl. En via daar kun je ook naar onze uh, uh, MySpace, naar onze iFes, uh, Facebook. Uh, de hele, de hele reute met van social media staat ook op onze site: filmpjes, muziek. Dus uh... Voor onze nieuwsbrief. Wat zeg je? Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief tegenwoordig. Ook uh, op triptrigger.nl. Helemaal goed. Ja. Dus. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Mooi. Tot zover dus. Trip Trigger was dat uh, uit Sassenheim. Daar komen ze vandaan. Uit dezelfde streek waar ook Ethereal dus onder andere vandaan komt. En eigenlijk ook een klein beetje revolve aan. Want de oorsprong van die Driemansband komt ook uh, dan wel een beetje uit het noorden van de Bollestreek. Uit de buurt van Hillegom-Lisse. Daar komen die heren vandaan. Dus er zit dus wel degelijk muziek in de Bollestreek. En dat bewijzen ze dan ook wel. Himmel was uh, de plaatselijke, of wat zeg ik, de invalkracht. Uh, Joost komt binnenkort weer terug bij TripTrigger. Het lijkt hetzelfde verhaal als Daniel Verbrugge, die ook ergens op een gegeven moment besluit om een sabbatical in te lossen. En vervolgens uh, merkt hij dat als hij weer terugkomt in Nederland, dat cement uh, ineens behoorlijk veranderd is en ineens een bedrijf is geworden. Ja, zo raar kan het dus lopen. Het is uh, tien minuten voor half tien geworden voor uh, hier bij Alternative FM. En we gaan naar de volgende act uh, toe. En dat waren een stelletje, uh, ja, moet ik het eigenlijk zeggen, hiphoppers. Misschien nederhoppers, uh, hoe je het maar noemen wilt. Het was in ieder geval een fraai stelletje. En zo lieten ze het ook uh, gelijk uh, meteen aan het begin van hun optreden wel even blijken. Stappen naar voren. Stap naar voren, het is tijd om de stijl een beetje op te switchen. Het waren Rob. allemaal rockbeetjes en ze waren allemaal nice. Maar nu even wat anders. Als jullie klaar zijn om los te gaan, zullen we mee te doen. Doe mee. Het is tijd voor Insano. Insano, de nice rapper 2011, je weet het zelf. Oh. Haha. Ik ben de Oh. En hier komt dit is... Aha, hè, de hè, hè, hè, hè, hè, hè, de hè, hè, Je hè, hè, hè, hè, hè, hè, je hebt de hoop verloren de hè, de hoop hè, de schippers die hè, hè, hè, overboord hè, hè, hè, de hè, zullen hè, hè, hè, hè, hè, de als de foto's op het trap zitten, ik vind ik het koninkrijk wacht. Dat recht de eind, want ben ik begonnen. zijn er geen woorden, woorden, Kan ik het nog verwoorden. Hoe ik hoop alles uit dus ja, zakte, racht. Racht. Te lachen, de bus. Als we voortdurend ik de ik trap op een zachte wil lachen De grap is er wat je moet doen, maar dit is mijn werk. de grond, ga ik mij werken. ja, doe maar maar mij willen. Ik op een zonder Ja. Doe maar het op, op, het en er stond ook een hele complete DJ set uh, Gewoon op het uh, podium uh, En deze jongen die erachter stond Die vond dat natuurlijk wel heel erg Fijn Na afloop uh, van uh, ja, Tenminste van het optreden van In no, Had ik ook nog een gesprek met de man no. Ja Ja dat is hem toch Ja dat ben ik uh, Nederlandstalig. Nederhiphop. Ja, nou, ik noem het meer NL-hiphop. Nederhiphop is toch echt uh, Possy en uh, die hele reutemeteut. met Ik maak Nederlandstalige hiphop. Dat is wat technischer zo. Ja, uh, maar je wil uh, toch uh, duidelijk uh, ja, je niet, uh, niet vergelijken met Possy. Nou, het is gewoon anders. Dat is wat, uh, gewoon wat rauwer. Gewoon wat, wat, uh, wat, wat boerser noemen ze het zelf ook. En uh, ik ben meer echt uh, jaren negentige stijl qua hiphop en zo. Dus, de uh, jaren negentig is uh, voor jou het keerpunt geweest om die te gaan doen? Nou, nou ja, het ding is, ik ben een beetje opgegroeid met hip hop en uh, ook, ook wel met rock, hoor. En uh, jaren negentig was gewoon het beste jaar voor hip-hop. Gewoon die, gewoon die hele uh, era was gewoon het beste. En ik probeer dat een klein beetje naar voren te brengen met een vleugje van nu. Want je, ben, je, had een hele, je had een aantal maten die daar uh, een bijdrage in leverden in dat hele verhaal. Ja, dat zijn we. Ik op, de, op de eerste plaats DJ Jersey, Kozek. Hij uh, komt officieel uit de hardcore scene. En we hebben me ooit een keer overgehaald van: hey, uh, Wil je een keer uh, bij ons helpen bij een showcase? En hij was eigenlijk meteen verkocht en vanaf dat moment uh, hoorde hij erbij. Vonk de Biss, dus, uh, een van mijn backup MC's. Hij komt zelf uit het collectief als groepen. We zijn heel goed bezig allemaal, ook met zijn bandje Cold Chick Monkey. En... Ja, we zijn allemaal solo ook bezig, maar we vormen dit gewoon, want ja, het is wel een solo act tussen haakjes. Maar ja, niemand is echt solo. Je hebt toch altijd mensen nodig die je uh, helpen met dit. En ja, wat is een, een MC zonder zijn DJ of zonder zijn backup of whatever. Ja, want die DJ die je bij je had, het was er één volgens mij, als hij uh, zo'n set ziet, dan vliegt hij erop af. Als, ja, hij is heel erg... Uh, <laughs> ja, het is een hele rustige jongen. nou, hij heeft wel ADD, maar hij is wel heel, heel rustig. gewoon qua als we op de stage staan, dan is hij gewoon heel erg gefocust met zijn platen. we gaan met z'n allen gewoon los en we breken gewoon overal de tent af. Uh, is, is, speelt dat ook nog een rol? dat, uh, wat je hebt ADHD? ja, ja, ik denk wel. kijk, want je het is heel vaak met ADHD als iets negatiefs gezien. maar ik heb iets van, ik probeer, ik, weet je? <laughs> Dankjewel. Yeah, yeah, yeah. is fans. gewoon, ja, fans. <laughs> als je um, ik denk dat je al je negatieve kanten ook uh, kan omzetten tot iets sterks. Als jij uh, heel uh, perfectionistisch bent bijvoorbeeld, dan kan het ook wel weer zo zijn dat je kwaliteit aflevert. En zo heeft elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Uh, nou ja, in, in, dit, in dit geval, uh, laat je het ook op het podium, uh, spreek je dan dat uit? Ja, ik heb ook iets van, ik, mijn achterliggende gedachte is ook echt van, van, als er iets met je mis is, kijk, we zijn, niemand is 100%. Laten we eerlijk zijn, iedereen hey, mankeert wel wat. En ik probeer dat gewoon naar voren te brengen door er een grap van te maken. Of om, om het op een leuke manier te reflecteren van kijk, weet je, ja ik heb ADHD, ja ik vergeet mijn agenda vol te schrijven. En ja, care. En ik probeer daar iets leuks van te maken. En dan, uh, ja, het werkt gewoon. Wat, wat vond je hiervan, van uh, de Rob Agda Award om daar nou mee te mogen doen? Nou, ik, heb, ik ben in 2006 als de eerste keer dat ik er in aanraking meekwam eigenlijk 2006 2007. En uh, ik, vond het wel, ik vond het wel apart. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, uh, vrienden van mij deden toen mee uh, met de Rob Agda Award. En ik had iets van, ja, dat lijkt me best wel een keer leuk om dit ooit ook een keer te doen. Maar ik heb er expres heel lang mee gewacht. Ik had iets van, als ik er mee wil doen, dan wil ik wel dat mijn show gewoon als een huis staat. En dat was het op dat moment nog niet. Dus ik heb er een aantal jaar mee gewacht. De mensen, als die zitten te luisteren, waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Het wereldwijde web is www.inseno.nl Dat schrijf je met uh, -N N I-N-S-A-Y-N-O.nl En daar kun je een uh, gratis uh, tape downloaden van uh, 12 nummers En uh, ik zou zeggen, check dat gewoon En ik ben op, op dit moment bezig met, uh, met nieuwe projecten En, uh, en voor, voor als groepen, als je Vonk de Bissel wil vinden uh, Dat is uh, op uh, flowrijk.nl en als je ze bandje wil vinden, is dat uh, Google en naar Gold Sick Monkey. Uh, Gold Sick aan elkaar. En uh, dan ga je ook dingen vinden. We gaan gewoon door. is zijn tijd, mensen. zijn tijd. Ze zijn aan. Ja, ja, Ho! Gewoon, Oh Is er een dokter in de zaal? Nee? nee. Oké. Okay. Heel simpel. Als ik zeg. Een gekke schizofreen volgens alle symptomen. Maar ik ben die een ja, dan roep je dat hem, is de diagnose. We proberen hem één keer. Een gekke schizofreen volgens alle symptomen. Maar ik ben die en zijn. Dat is de diagnose. Snap jullie? Dat is de diagnose. We gaan gewoon helemaal los vanavond. We zijn nog lang niet klaar. Een gekke schizofreen volgens schizofreen. alle symptomen. De diagnose vergeet de schiet op reet volgens alle symptomen. Wat ik brein in je zin. Dat is de diagnose. Vergeet de schiet op reet volgens alle symptomen. Wat ik brein in je zin. Dat is de diagnose. Vergeet de schiet op volgens alle symptomen. Wat ik brein in je zin. Dat is de diagnose. Ik heb vandaag vraag. uitslag van de psycholoog. In de steen Laat je opnemen. Ik is jullie het enige wat je ziet te is met de zieke flow Spreken in de biedervoos, Er is geen motivatie in je demo Dat niet wanneer je weer op de geest Dan hang ik je de keel buiten, zal ik aan je strut schrijven Ik doe pedals, schat perils, gaat niks meer voor mijn vols zijn Ik blijf MC's, schrijf hektisch, bereik tekstisch niet als een heidsessie. Ja, Gestoord in een bootje volgens de dokter. Want nou, o, nu van de woorden nemen ik kom gesloten. Ja, ik heb alleen het leven, drukte neem ik mee. Gaat me druk met de me rest, en bedrukt ja, met een D. Filosofie, geen eens gezieners, lyrisch ben ik ja. echt. Luister niet naar feedback, en een psychische in mijn pijpje. Een zo vreemd volgens alle symptomen. Maar ik ben niet in zee Dat is de diagnose. Een gekke zo vreemd volgens ja. alle symptomen. Maar ik ben niet in zee Dat is de diagnose. Een gekke zo vreemd volgens alle symptomen. Maar ik ben niet in zee en een klein beetje excuus wat voor betreft de, de geluidskwaliteit. Want dat was ook niet helemaal je uh, dat. Uh, de passen stonden iets wat te scherp afgesteld. Het was in CNO die we net hebben kunnen beluisteren in de vierde voorronde van de Rob Hakda Hij was de voorlaatste act... En de laatste, dat uh, was ook een uh, bijzondere... Marcus ver, uh, omschreef hem uh, als een, uh, ja, een beetje een variant van spinvis. En uh, ja, uh, dat was er dat was ook wel een beetje eraan af te leiden. Een uh, typisch drietal. Het, het, het, die muziek is ook bijna eigenlijk niet echt in een hokje te plaatsen. En zo wilde ze het eigenlijk denk ik ook niet. Maar uh, de band brengt hoofdzakelijk Nederlandstalig. Hier is La Vie de Bohème. Voor de zeeman die zich verdriet en voor niemand die dat ziet, voor de vracht die daarom zingt, is dit het havenlied. Amsterdam. Zonder hij weet, denk niet terug, ga met de tijd mee, val niet in zee. Niet in die strijdtijd, die VOC-mentaliteit, verheerlijk niet. De boze tongen, die zwarte piet, zeer noodgedwongen ervoor zich liet werken. Voor de Bataven, de pieten bouwen de kerken, voor zich stelt de slaven Maar niet hier op de haven Hier op de haven Voor de rat die straks vertrekt de pest staat huilend op de kade, voor de buik die straks verrekt, is hier de mooiste zeeballade. Amsterdam, en het verandert niet, het is de vrouw en de man, die het steeds anders ziet in een ander verhaal. En dat verandert steeds in een andere taal, wat gezegd is, is geweest. De dronkenmanspraat wordt nog wel herkend, het is de B-kant op de plaats van een Amsterdamse band. En dat nummer wordt gezongen op punkrock, zodat de zeeman voortleven kan op de Oosterdok hier op de haven. Hier op de haven. Waar liggen toch de grenzen van de Amsterdamse haven? Een plek waar mensen wensten dat hun leed daar werd begraven. Een plek waar de bewaker van de vracht het niet zag zinken. Een plek waar krakers in de nacht de glazen laten klinken. Het rare element op deze plek hier aan het water. Als jij gelukkig bent, dan is het gek. Het wordt nooit later. En de wijzers op de klok worden dan niet zeggende staven. Hier op de Oosterdok wil ik wel sterven aan de haven. Dus voor de eerste dronken keer Voor die varken van een investeerder Fisherman's friend of toch hartsheer Ach, het begon allemaal veel eerder Dus voor de vissen die ik vang Ze sterven doelloos op de kade Is hier voor Amsterdam. De mooiste zeeballard. Al dus uh, de eerste actie van La Vie de Bohème met uh, Levi Sanchez als liedzanger. Uh, Nederlandstalig en dit was toch duidelijk een lofzanger op Amsterdam. Uiteraard ook met de leden van La Vie de Bohème ook een gesprek. En ook daar gaan we nu naar luisteren. Als je hier dan bij zo'n vierde voorronde staat, dan zie je ook nog een bekende die in de finale heeft gestaan en hem heeft gewonnen ook. Ja, ja Uri. Hey, hallo. Hij is van Ethereal. Ja, dat is nou juist net eventjes niet de bedoeling dat we deze uh, laten horen. Want dat is uh, Uri Dijk van, uh, van Ethereal. Dat was nou even niet de bedoeling. Ik vind een, een beetje raar dat we dus uh, juist uh, deze. <laughs> dat we dus deze hebben. Uh, maar goed, we gaan dan gewoon verder met het uh, verhaal van uh, Lafide Bohem uh, in uh, de volgende, uh, het volgende nummer. Wat, wat ze hebben. Ja, we hebben. En dit is. Dat is dit nummer. De dagen duren voort En alles is gegrond en of en alles in plaats van In elke nacht zijn uren en uren tekort Je roept tot kralen in zijn mond En ik zeg hem dat dat niet kan, nee, kan Zocht een zwakker worden is zo fijn Sjuderans, de hond, de ochtendkrant Een foto van een smart in een ravijn Jeroen en ik dansen rond en rond, ja, hand in hand. Met een kraal in het want ze kwam volgens mij uit Zuid-Afrika. Zonder vergunningen of diploma. En ik wilde toen een kind, niet zwart, niet wit dan oh nee, maar liever getint. Maar ik wil geen zwarte. Wacht. al die vegen. Heb ik je roed dus adios? Daarom lief zaten al je remmen los. In lijf, wat een kapzout dus had dat wijf? Ik was verdeeld, ik had geen kracht. Het bed gedeeld met vrouw en macht. Ik dek soms terug bij een beetje hoe ik achter jou om met mingwee -Ming. ging met alcohol, maar nooit meer doen. Ik sta voor school, ik haal je roem. Ik sta voor school, ik haal je roem. Hij heeft iets gekregen in zijn schoen. Dat is iets wat ik vanavond ook moest doen. Ja, ik uh, had thuis uh, gewoon verzuimd een, uh, een interview te benoemen. En het interview dat had ik dus met Uri Dijk uh, van, uh, van Ethereal. Nou, zullen we dat dan <lacht> toch maar gewoon uitzenden? Het lijkt me gewoon uh, raadzaam om dat, er, dat dus alsnog te doen. Uh, ja, het, uh, je denkt, ik heb het uh, interview toch klaarstaan met uh, de heren van. Uh, en de dame ook van La Vie de Bohem. Maar. Dat had ik dus gewoon verkeerd benoemd. Nou, uh, ga ik gewoon alsnog uh, dat, uh, dat interview er even bij pakken. Wat ik, uh, wat, waarvan ik dacht dat het dus Lafie de Bohem was. Maar dat was het dus niet. Uh, hier moet ik hem zijn. Nou, dat moet, hem, dat moet dan onze vriend Uri zijn. En dat heeft uh, onder andere te maken met zijn muzikantenprijs. Die, die hij uh, heeft uh, ja, gewonnen tijdens de Grote Prijs van Nederland. Alsnog het interview met Uri Dijk. En dan moet ik het. Als hier de voorronde staat, dan zie je ook nog een uh, bekende die uh, in de finale heeft gestaan en hem heeft uh, gewonnen ook. Ja, ja Uri. Oh. Hey. Hallo. Ja. <laughs> Hij is uh, van Ethereal, de, de, de toetsenman. Want uh, het is bij jullie, nadat jullie op Agda woord uh, hebben gewonnen, uh, enorm snel al gegaan. Ja, zeker. Ja, we hebben... Ja, we hebben dan de Akten wordt gewonnen en bevrijdingspop gespeeld. En we zijn eigenlijk iedere keer bij ieder optreden zo zijn we weer harder gaan werken. Weer gewoon meer uren per week er tegenaan gooien. En gewoon als je denkt dat je op de max zit dan kan er altijd nog tien stappen bovenop. En dat hebben we ook wel gedaan. Want uh, als ik uh, nog even terugkijk uh, naar december. Want dat was voor jullie het momentum doordat jullie de grote prijs van Nederland uh, wisten te winnen. Maar daar viel jij ook op. Ja, klopt. Uh... Ja, ik weet niet, ik heb gewoon keihard uit mijn naad gegaan zoals ik altijd doe. En uh, ja, zo goed mogelijk proberen te spelen, weet je wel. Uh, goed voorbereiden en uh, gewoon zorgen dat je een beetje zen bent met jezelf. <laughs> zen? <laughs> ja. Met je hoogtelingen. Ik, ik drink niet voor optredens ofzo en dat soort uh, zoi. En uh, ja, ik weet niet, al die, al die uren toen ik als uh, 17-jarig jochie op mijn kamertje heb zitten studeren, 6 uur per dag... We moeten er toch op een gegeven moment uitkomen. Ja, want de muzikantenprijs is jou ten deel gevallen op die, op die avond. Was je niet een beetje verbaasd of overdonderd toen, het, toen dat gebeurde? Uh, nou, in zekere zin natuurlijk ook. Ik had het niet verwacht dat, dat ik het, dat ook echt zou zijn. Aan de andere kant heb je toch... Ja, we maken toch wel hele technische muziek, zeg maar. Redelijk virtuoos, weet je wel. En dat. Het kan bij veel mensen overkomen alsof het dan ook heel moeilijk is of heel goed of zo. Ja. Weet je wel, ik, ik doe zelf niks anders, dus voor mij is dat wat ik doe. Ja. Maar ja, kennelijk bij, bij zoiets als een jury, die valt het dan op en die uh, kunnen dat waarderen. Is dat, is het... Ja, want kijk, je zit natuurlijk niet stil. Ethereal is, is toch jouw ding uh, wat, wat, dat, uh, wat dat gaat, maar jouw naam was ook ineens uh, gekoppeld aan textures. Ja, dat klopt. Hoe zit dat dan? Ja, dat, uh, dat zit ook goed. We uh, zijn uh, ja, nu heel hard aan uh, nieuwe plaat aan het werken. drumopnames zijn gisteren begonnen. En uh, ja, verder is ook gewoon uh, ja, heel hard werken. Maar wel ja, super tof natuurlijk. Is, is, is die ervaring die je daar uh, hebt opgedaan misschien ook uh, een, een, een reden waarom ze jou als muzikant ook zo hoog hadden zitten op die, uh, op die dag uh, dat jullie daar wonnen? Um, ja, dat, dat weet ik niet precies. Want... De reden waarom ik, of een van de redenen waarom ik bij Texas ben gaan spelen, is omdat het voor mij totaal andere, ja, ik speel totaal andere dingen dan wat ik bij Ethereal zou doen. En dat, dat vind ik leuk, dus ik doe zeg maar bij Ethereal iets heel anders dan wat ik bij Texas doe. Dus ik weet niet of het, gelijk. Dat, nee, dat, dat is het sowieso niet. Dus uh, ja. Ja, en nu, nu zijn jullie uh, alweer een eind op drift. Ik, ik heb een beetje gekscherend laten weten. Zijn jullie nu al met z'n vijven directeur geworden sinds, uh, sinds uh, de winst van, uh, van uh, de grote prijs? Ja, dat klopt, we hebben vorige week uh, we, uh, VOF opgericht. Ja, wel, uh, het is toch ook een bedrijf, weet je wel. Uh, het is niet dat we er geld aan verdienen, maar toch <laughs> voor de rest alle processen. En, uh, wel, we hebben ook geregeld uh, gewoon serieuze bandmeetings met notulen en alles. En, uh, ja, gewoon serieuze taken wat iedereen moet doen en er gaat toch er gaat niet veel geld in om, maar er gaat toch wel een beetje geld in om. En dat moet je toch wel zakelijk goed geregeld hebben. En daar hoort deze stap ook bij. Maar de sfeer is gewoon oké okay binnen de band? Ja, zeker. De sfeer is zo goed als altijd. Of zo goed als, ja, weet je wel, gewoon super. Uh, en daarbij komt dat uh, Daniel uh, weer terug is? Ja, nee, dat is echt uh, super wel, Het voelt gewoon echt weer als, als van ouds. En we kunnen gewoon echt weer verder. We hebben natuurlijk, toen Daniel weg was, hebben we eerst de hele tijd... We hebben een paar optredens gedaan met Björn als zanger en Dave onze oude bassist als uh, invaller. Dus we waren heel veel repetities kwijt om dat goed te krijgen en toen we, uh, had Daniel de Jong van Textures, de zanger, had voorgesteld om de grote prijs uh, op daarbij in te vallen, de halve finale en de finale en uh, ja, toen zijn we daar heel veel repetities aan kwijt geweest. Dus eigenlijk zijn we alleen maar bezig geweest om gewoon onze set te oefenen. En, uh, ja, nu kunnen we echt weer gaan schrijven, weet je hebben We hebben echt, uh, ik denk al bijna tien uh, halve nummers klaar liggen of zo... Voor, voor het album wat we hopelijk volgend jaar gaan opnemen. En uh, nu kunnen we echt weer aan de weg timmeren, zeg maar. Goed, Uri, dankjewel. Ja, graag gedaan. Al dus uh, de toetsenman van de band, uh, Ethereal. En ja, zoals gezegd, morgenavond gaat uh, hun EP The Lunacy Falls... Uh, ...ten doop worden gehouden in Duiker, in Hoofddorp. Ja, en als je dan op een gegeven moment uh, hier zit en daar toch niet uh, helemaal aanwezig kan zijn... ...omdat er een andere klus uh, op uh, de pad uh, ligt, kunnen we maar één ding doen. Namelijk er ontzettend veel promotie uh, bij uh, verzinnen. Ik zei het al, de EP is uit. Uh, het is er ook wel aan af uh, te horen wat ze hebben gedaan in, uh, in de studio... Uh, ook met de vocale bijdrage van Daniel Verbrugge... waar Uri uh, al uh, terecht aan uh, refereert. Want ja, hij is weer terug van weg geweest. Zoals gezegd, hier uh, zijn ze van uh, Ethereal. De winnaars van de Rob Acta Award 2009-2010. Maar wat nog veel belangrijker is... ze hebben ook nog de grote prijs van Nederland... bij Rock Alternative gewonnen. En dit is, zeg maar, ja... En ze zijn eigenlijk ook de hardste winnaar ooit. Dat werd ook gezegd. De tyrant voor je. waren ze dus, de heren van uh, Ethereal, en als we dan toch uh, lekker bezig zijn om een beetje herrie te maken op die zender, nou dan willen we dat ook met deze groep nog wel even doen. En de nummers worden ook een stukken interessanter. Door de eerste hadden we dus van Reizen Reizen Ramstein en Kinda Loosed. En dit was uh, toch een heel opmerkelijk verhaal van een singer-songwriter die in 2008 de grote prijs van Nederland uh, won. Maar dit als een muzikaal uitstapje beschouwde Fabian de Dammers met een, een underground nummer. Touch Me heette het uh, nummer. Tot aan het nieuws van 10 uur gaan we draaien. Dit nummer van Duncan with. Without further ado. Zeg het goed? Ja, het zegt het goed. Als het goed is gaan we proberen deze jongens ook naar de studio te krijgen. Hier bij ons in Zandvoort. Tot de volgende week. Dag.